Een partijcommissie vond Dibi niet geschikt en daarom leek Sap de enige kandidaat te zijn. Maar na protesten van leden werd er toch een referendum uitgeschreven. Sap zei na de uitslag dat het haar goed doet dat het vertrouwen in haar zo groot is. Ze zei verder dat de partij nu eensgezind campagne moet voeren. Dibi feliciteerde Sap met wat hij noemde de bijna Oost-Europese overwinning. Ook hij zei dat de partij nu moet vechten voor een groener en socialer Nederland. GroenLinks maakte ook het verkiezingsprogramma bekend. De partij wil 6 miljard euro aan belastingvoordelen weghalen... bij verbruikers en producenten van fossiele brandstoffen. Ook moet er een premie komen voor starters op de woningmarkt... en wil de partij de hypotheekrenteaftrek in 25 jaar tijd afschaffen. GroenLinks wil de inkomstenbelasting verlagen... en veel nieuwe banen creëren voor bijvoorbeeld conciërges. In het programma staat verder dat alleen de woon-werkvergoeding... voor auto's moet worden belast...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 Als een bedrijf of winkelier alarm slaat, beoordeelt een particuliere alarmcentrale... of de beelden moeten worden doorgezet naar de politie, brandweer of GGD. Dat zou binnen een minuut moeten kunnen. Grote voordelen zijn volgens de politie dat hulpdiensten meteen kunnen zien... hoe de verdachten zien en met hoeveel mensen ze moeten uitdrukken. De Chinese dissident Li Wangjiang is in een ziekenhuis overleden... volgens zijn familie en vrienden onder verdachte omstandigheden...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 Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft op de afslag in Scheveningen 95.000 euro opgebracht. En dat is een record. Niet eerder bracht een vaatje haring zoveel op. Het geld gaat naar een goed doel en dat is dit jaar het Jeugdsportfonds. Zondag kwamen de eerste 20.000 vaatjes haring aan wal. Volgens deskundigen is de kwaliteit goed. De Hollandse Nieuwe ligt vanaf vandaag in de winkels. Het weer. Landinwaarts nog enkele buien. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af, maar helemaal droog wordt het niet. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 20 graden. ANRB Verkeersinformatie. De grootste problemen in deze spits zitten vanmiddag in het zuiden van het land. Er zijn problemen op de A50 ten oosten van Os. Op de, ook op de A13 loopt het nu vol. Door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Kleinpolderplein... staat vido vanaf knooppunt Ippenburg, 13 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Ja, dan de problemen ten oosten van Os. De A50 Arnhem-Eindhoven is voorlopig in beide richtingen dicht... bij knooppunt Paalgraven. Dus er uh, is een vrachtwagen tegen een viaduct gereden... en die heeft de boel flink beschadigd. staan forse files in beide richtingen. Vanuit uh, Arnhem is dat tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 11 kilometer. En de andere kant op, vanuit Eindhoven, er staat 7 kilometer voor knooppunt Paalgraven. Het verkeer kan dus in beide richtingen beter omrijden. Dat kan vanuit Arnhem, vanaf knooppunt Valburg. En vanuit Den Bosch, vanaf Den Bosch, over de A2 en de A15. Het loopt ook vast op de A59, vanuit Den Bosch, tussen Nieuwland en knooppunt Paalgraven, 6 kilometer.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 en Lucella Carrasso. Acht over vijf, goedemiddag. Veel burgerdoden in Afghanistan vandaag. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in Kandahar... en ook door een NAVO-luchtaanval. Straks onze correspondent over dat plots oplaaiende geweld in Afghanistan. Maar eerst nieuws uit Den Haag. Een stevig mandaat, noemt Jolande Sap het zelf. 84 procent van de GroenLinks-leden wil haar als lijsttrekker. Dat uh, maakte de partij om half vier bekend. Goedemiddag, mevrouw Sap. Goedemiddag. Hoe laat hoorde u het? Nou, we werden vertrouwelijk geïnformeerd, over Diebe en ik, om uh, drie uur s middags. En had u een soort ondergrens van tevoren? Bij welk percentage u, u tevreden zou zijn? Uh, nou, ik had geen echte ondergrens. Maar ik moet zeggen, dit overtreft wel mijn verwachtingen. Dit is natuurlijk een, een, een heel erg mooi resultaat. Want wat was uw verwachting? Nou ja, ik, op basis van alle peilingen dacht ik wel dat ik zo'n 70, 75 procent van de stemmen zou kunnen krijgen. Ja, dit is nog meer, maar wat vooral ook heel goed nieuws was, is dat zoveel leden hun stem hebben uitgebracht. Ik geloof 6 of 57 procent van de leden heeft meegedaan aan dit referendum en dat is heel erg veel. Ja, vindt u dat veel? Dat is voor een referendum echt heel erg veel. Binnen ja. uw partij. Ja, en 1700 mensen hebben op Dibi gestemd. Gaat u nog op een of andere manier tegemoetkomen aan die mensen? Doet u iets met dat sentiment in de partij, de mensen die hem liever hadden gezien? Ja, zeker. En daar zijn we ook al mee bezig. Kijk, want, wat, wat ik heel erg prettig vind is dat de leden zo massaal... Uh, de koers die we al een tijdje hebben ingezet... van realistische groene en linkse politiek hebben gesteund. Uh, maar waar ik me zeer van bewust ben... is dat je dat altijd ook zou moeten combineren met veel het land ingaan. Dicht bij mensen staan. En uh, ja, ook laten zien op acties uh, dat je gewoon uh, begrijpt wat mensen bezighouden. En dat zullen we ook zeker blijven doen. Is dat iets wat u van Tovik Dibi heeft geleerd dan? Nou ja, we zitten natuurlijk al jaren met elkaar in de fractie en inspireren elkaar over hem weer zeer regelmatig, ja. Hmm. En Tofie Dibi wil graag in die fractie blijven. Hij wil op de tweede plek op de lijst. Vindt u dat een goed idee? Nou, ik vind het een heel goed idee dat uh, Tofik ook voor een volgende fractie beschikbaar blijft. Want ik vind hem echt een sprankelend initiatiefrijk Kamerlid. De plek op de lijst, dat is nu echt aan de leden om te bepalen. En daar zal ik dus ook geen uitspraken over doen. En u noemt hem sprankelijk initiatiefrijk, uh, ook zeer kritisch natuurlijk. Uh, hij heeft naar buiten gebracht wat er allemaal aan de hand was in de fractie. Was ook niet mals over u. U heeft het idee dat u daar gewoon overheen kunt stappen en met hem in één fractie kan functioneren? Ja, nou ja, in de politiek ben je natuurlijk stevige discussies op de inhoud gewend. Maar ik moet zeggen, de afgelopen week hebben mij ook af en toe verrast uh, qua thematiek. Daar zullen we nog even goed over moeten praten. Maar stevige discussies op de inhoud, ook daar behoorlijk op kunnen botsen... dat hoort er gewoon allemaal bij. En daar word je alleen maar uh, beter en scherper van. En als u zegt, daar moeten we stevig over praten... wat is dan uw boodschap aan hem om met hem door te gaan? Nou ja, wat ik belangrijk vind is dat we nu eensgezind de campagne ingaan... en dat we als partij ook laten zien waar we voor staan. En wij willen echt knokken voor een groener en socialer Nederland. En wij willen dat doen met een, met een realistische lijn... zoals we die de afgelopen tijd hebben ingezet. En ik verwacht ook dat iedereen zich daar volmondig achter schaart. Ja, want er was veel aan de hand in de fractie de afgelopen anderhalf jaar. Diebi had het natuurlijk over een onveilige sfeer. Wilt u een forse vernieuwing van die fractie... zodat u met een schone lijn kunt beginnen? Ja, ik wil gewoon nu uh, op een mooie manier de campagne in... en gewoon ook echt de kiezer laten zien dat wij goede plannen hebben... en het vertrouwen van die kiezer terugwinnen. Ja, dat dat begrijp is het ik, Maar als je kijkt naar de fractie, hè, want daar moet u dan, als het goed is, vier jaar mee verder. Wilt u dat daar schoon schip wordt gemaakt? Nee, ik wil vooral dat de leden over een goede lijst kunnen stemmen. Ik ga daar niet over. GroenLinks heeft dat uh, anders geregeld dan veel andere partijen. Bij andere partijen is vaak wel de partijleider of de partijvoorzitter zelf degene die selecteert. Wij hebben dat... Uh, nou ja, democratischer geregeld, uitbesteed aan een vertreffelijke kandidatencommissie... en de leden gaan daarover stemmen. Ja, maar ik u, heb er is... groot vertrouwen in, zeker ook na vandaag... dat de leden daar ook gewoon wijze beslissingen in gaan nemen. Maar het waren natuurlijk geen leuke weken voor u. Hè? Wat, wat gaat u nu doen om u te herpakken persoonlijk voor die campagne? Hoe doet Jolanda Sap dat? Nou ja, ik moet zeggen dat de afgelopen weken daar eigenlijk al heel erg aan bijgedragen hebben. Ik heb er geen geheim van gemaakt dat de kandidatuur mij in eerste instantie verraste. Dat ik even de knop om moest zetten. Maar dat is gebeurd. En de debatten die we gehad hebben, dat waren echt mooie debatten met uh, heel veel leden. Elke avond honderden leden die daar ook uh, zichtbaar van genoten. Waarbij we echt weer uh, voluit over de inhoud, de idealen en hoe je het wil aanpakken. Nou, dat is waar ik ook energie van krijg. En ik wil in de komende maanden met nog veel meer energie, dat nu niet met de leden, maar met de kiezer gaan. En dan nog even één ding. Hè, want nu gaat het natuurlijk over... SAP over heeft gewonnen van Dibi. Het verkiezingsprogramma is ook gepresenteerd. En voor zover ik dat nu begrijp... staat daar een, een plan in voor de woningmarkt. Want u wil de starters een cadeautje geven. Ja, nou ja, wij willen verder gaan de plannen voor de woningmarkt. En daar willen we ook volgend jaar mee beginnen. Ja, wij willen en de hypotheekrenteaftrek geleidelijk in 25 jaar echt gaan afbouwen. Uh, en dat brengt natuurlijk geld op. En dat geld kan je dan investeren om kansen voor starters ook echt te vergroten. Want zoals bekend is, ja, zitten er voor volgend jaar ook plannen voor de woningmarkt in het Lentakkoord. Noodzakelijke plannen waarbij we uh, de aflossingsvrije hypotheken onmogelijk gaan maken. Ja, nog en ook scherpere u, voorwaarden gaan creëren. Wat gaat u voor die starters doen dan? Wat wij willen is dat uh, starters uh, een, een, een soort kooppremie krijgen... waardoor de kosten van hun eerste huis wat beperkter worden. En die kooppremie die moeten ze uiteraard terugbetalen... als ze dat huis weer snel verkopen. Maar ja, dat helpt hen eigenlijk in de eerste aanschaf... om dat wat betaalbaarder te maken. Goed, mevrouw Sjap, we horen nog later meer over dat programma. Wat, wat gaat u vanavond doen? Ik uh, ga dadelijk eerst even een lekkere borrel drinken. Ik sta hier nu heerlijk buiten in het zonnetje. En dan gaan we vanavond nog naar Nieuwsuur. Mevrouw Sap, een lange dag nog voor de boeg. Dank u wel dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Dag. Op twee plekken ging het mis vandaag in Afghanistan, met vooral burgers als slachtoffer. In Kandahar kostte een dubbele zelfmoordaanslag van de Taliban aan 22 mensen het leven. En een luchtaanval van de NAVO zou aan 18 burgers het leven hebben gekost. Correspondent Lucas, Waagmeester Lucas, de NAVO blijft tot nu toe vaag in zijn verklaringen. Is voor jou duidelijk wat er gebeurd is bij die aanval? Nou, er is in ieder geval iets behoorlijk fout gegaan daar hè, de afgelopen nacht. De militairen van de NAVO, dat is duidelijk, die zijn uh, op een bericht afgegaan dat daar in een dorp in de provincie Logar, dat is niet zo ver van Kabul, een aantal uh, Taliban-leden bij elkaar zaten. Ze hebben dat huis omsingeld. en die Taliban hebben zich daarbij hevig verzet. ontstond een vuurgevecht waarop de NAVO luchtsteun heeft aangevraagd. Nou, tot dat moment nog niet veel ongewoons eigenlijk. Hè. Dat is de, de normale manier van opschalen als er problemen zijn. Waarbij die luchtaanval zijn volgens de NAVO acht taliban omgekomen. Maar volgens meerdere bronnen op de grond, media, lokale autoriteiten, inderdaad een ander huis ook volgeraakt waarin 18 burgers zaten, vrouwen, kinderen, ouderen, allemaal omgekomen. En burgerdoden door de NAVO, dat ligt natuurlijk in Afghanistan gevoelig. Hè? Vooral bij president Karzai die al eerder heeft gezegd dat dit soort dingen echt niet kunnen. Dat is echt een probleem. En als dit waar is, is het een hele gevoelige knauw voor het werk van Isaf in Afghanistan. Isaf houdt het vooralsnog ook op twee vrouwen gewond. in zijn officiële statement. Ze zei het al, ze blijven er al vaag, lang hoor, opvallend lang daarover. Uh, maar je moet weten wel dat, en dat Logar nog relatief goed in handen is van het centrale gezag. Hè. Dus wij hebben redelijk zicht op wat daar gebeurt, net als Afghaanse media. Dus dit bericht zal wel kloppen. En de NAVO hebben... Ja, dit vanaf de grond willen doen om zo misschien juist burgerdoden te voorkomen. Maar het is anders uitgepakt door verzet van Taliban weliswaar. Maar ja, dat zijn omstandigheden die eh, doen er voor Afghanen eigenlijk niet meer toe. Hè. En ook inderdaad niet voor politici, voor president Karzai. Je mag er rustig van uitgaan dat de reactie hierop weer eh, behoorlijk zal zijn. Dat zal dus verder worden onderzocht En dat terwijl vandaag ook een aanslag werd gepleegd door de Taliban... Vooral gericht op burgers. Wat weet jij daar meer van? Ja, ze eisen inderdaad die aanslag ook op. Hè. Vanmiddag eh, toch een beetje ongewoon, zo'n dubbele aanslag. Zoals we dat vaak ook zagen in Irak, hè, toen de oorlog daar nog op zijn hevigst was. Een bom gaat af tussen truckers die, eh, die de legerbasis in Kandahar eh, bevoorraden. Mensen rennen erop af om hulp te verlenen. En trom gaat er in die menigte een tweede bom af. Een beetje ongewoon voor Afghanistan, zo blind op burgers gericht. Dat zien we niet vaak. Hè. Hoewel dit natuurlijk wel mensen zijn trouwens die natuurlijk indirect door de uh, voor de NAVO uh, werken. Ze krijgen hier dus nog maar weer eens een waarschuwing eigenlijk van de Taliban. Dat dat echt niet getolereerd wordt. Dus ja, je mag inderdaad wel uh, zeggen, Tim, dit, dit was echt een dag waarop de oorlog weer even van alle kanten uh, zijn allerlelijkste gezicht gezichten laten zien. Lucas Waagmeester, dankjewel. Onrust in het Vaticaan. De oud-directeur van de bank was al weggestuurd. Nu is er ook nog een huishoeking bij hem gedaan. Bijna Zwaan bij de AWB. Hoe staat het ervoor? Niet best. Het is een verkeersinfarct ten oosten van Os. Wat is er aan de hand? De A50 Os-Eindhoven is voorlopig in beide richtingen dicht bij Knoopend paalgraven. Dat is even ten oosten van Os. Het is een vrachtwagen die heeft daar een viaduct geramd. Er uh, ja, is ook één pijler helemaal weggeslagen. Gaat heel lang duren allemaal. Files met dubbele cijfers in beide richtingen. Vanuit Arnhem 15 kilometer vanaf knopend Ewijk. En daar kun je dus geen kant meer op. Vanuit uh, Eindhoven 12 kilometer voor knopend Paalgraven. En vanuit Os 10 kilometer op de A59. Mag duidelijk zijn, je kunt beter omrijden over de A15 en de A2. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Als de PvdA weer aan de macht komt, dan wil Diederik Samsom... nog een miljard euro bezuinigen op Defensie... om het begrotingstekort terug te dringen. Dat zal dan ten koste van duizenden banen gaan. En dit voorstel valt niet bij iedereen in de partij in goede aarde. Dat merkte verslaggever Wilco Boom. Het verzet groeit tegen de forse bezuinigingen... die PvdA-leider Samsom op Defensie wil doorvoeren. Het begon vorige week met een uitgelekte brandbrief... van een adviescommissie van de partij. Maar nu keren ook de jonge socialisten zich tegen het plan... En senator Nico Schrijver, bekend hoogleraar internationaal recht in Leiden. Ik denk dat Defensie ook de dans niet kan ontspringen. Dat er bezuinigd moet worden. Maar 1 miljard lijkt mij wel een wat wild en ondoordacht getal. Want we moeten vooral ook redeneren vanuit een visie. En vanuit die visie redenerend moeten we een daarbij passende, solide krijgsmacht hebben. En er zal best hier en daar wat bezuinigd uh, kunnen worden... maar 1 miljard lijkt mij een buitengewoon hoog bedrag. Het probleem is volgens Schrijver dat zo'n megabezuiniging... in strijd is met het officiële buitenlandbeleid van de partij... dat in januari nog op een congres door de leden werd vastgesteld. Volgens dit officiële partijstandpunt, waarvan Schrijver de auteur is... heeft Nederland juist grote internationale ambities. En een stevige krijgsmacht is daarvoor onmisbaar. Onze krijgsmacht uh, is er uiteraard in de eerste plaats voor nationale zelfverdediging. Maar in de tweede plaats ook om te helpen vrede en veiligheid in de wereld te brengen. Om burgers in humanitaire noodomstandigheden te beschermen. Zoals nu pas die Libië-operatie. En eerder bijvoorbeeld deelname aan een VN-vredesoperatie tussen Eritrea en Ethiopië, uh, onze bijdrage aan de uh, stabilisatiemacht in Afghanistan... Daar heb je een goed uitgeruste krijgsmacht voor nodig. Die, die andere taken heeft dan vroeger. Hè, burgers beschermen, eh, helpen stabiliteit brengen... maar tegelijkertijd ook ontwikkeling faciliteren. Dat zijn hele belangrijke, moderne taken van de krijgsmacht. Zo'n krijgsmacht kan dus volgens Schrijver niet nog eens een miljard bezuinigen. Bovenop de bezuinigingsoperatie van een miljard... die al door het kabinet Rutte in gang is gezet. Dat vinden ook de jonge socialisten in de PvdA, zegt voorzitter Toon Genen. De afgelopen jaren is al heel erg veel bezuinigd. En ja, een dergelijk groot bedrag van een, van een miljard lijkt ons erg veel van het goede. Daarbij gaan we natuurlijk ook kijken of dat goed uh, vertaald is in het verkiezingsprogramma. Iedereen natuurlijk leeft natuurlijk in een wereld waar het veilig is en waar vrede heerst. Maar we weten dat dat op dit moment nog helemaal niet zo is in grote delen van de wereld. En uh, ja, moet je door, als je daar je ogen voor sluit uh, en zegt van nou, we moeten er niks aan doen. Uh, ja, dat lijkt mij dat lijkt juist niet echt uh, iets wat bij de Sociaaldemocratie en bij uh, de PvdA en ook bij de jonge socialisten past. De uitspraken van schrijver en genen komen op een pikant moment. Want vanavond vergadert het partijbestuur van de PvdA over het verkiezingsprogramma dat morgen gepresenteerd moet worden. Daarin zal het plan van Samson naar verwachting zijn opgenomen. Het laatste woord is dan aan het verkiezingscongres op 30 juni. Schrijver en Gene leggen zich niet bij voorbaat neer bij Samsons plan. Dan uh, zal daar in de komende weken uh, over gediscussieerd kunnen worden. Dat past uh, bij de Partij van de Arbeid uh, om het debat over dit soort uh, zaken aan te gaan. En ik begrijp heel goed de problematiek. Ik sta er ook achter dat we proberen die 3% norm van de Europese Commissie te halen. Dus er moet bezuinigd worden, maar het moet natuurlijk wel reëel zijn. Partijleider Samson stelt overigens dat hij gewoon doorgaat met de uitvoering van het verkiezingsprogramma van 2010 voor Defensie. Maar volgens zijn tegenstanders vergeet hij dus de effecten van de bezuinigingen van het kabinet Rutte. Dat was Wilco Boom vanuit Den Haag. Tien dagen geleden moest hij weg en vandaag werd zijn huis doorzocht door de politie. We hebben het over de president van de bank van het Vaticaan, Gotti Tedeki. Hij moest weg omdat hij volgens het Vaticaan zijn werk niet goed deed. Maar er werd ook gespeculeerd dat hij achter het lekken van geheimen uit het Vaticaan zou zitten. De zogeheten VatiLeaks. Correspondent Bas Messersbas, eerst even die huiszoeking vanwaar. Ja, dat lijkt weinig te maken te hebben met de bank van het Vaticaan. Het heeft meer te maken met een ander groot Italiaans corruptieschandaal... rondom het grootste staatsbedrijf, Finmeccanica. Dat is een bedrijf dat boten maakt, helikopters, een heel groot bedrijf. Dat bedrijf dat zou helikopters aan India hebben verkocht, twaalf. En daar zouden veel steekpenningen mee gemoeid zijn. Zo'n 10 miljoen ging naar de Italiaanse partij Lega Nord en naar de Indiërs... En nu zouden documenten mogelijk hebben gelegen in het huis van Gotti Tedeschi. Die hij daar bewaard zou hebben voor zijn vriend. De baas van dat grote staatsbedrijf wat dus corrupt was. En die baas zelf die wordt nu ook al vervolgd vanwege die corruptie. En wordt hij zelf ook officieel ergens van verdacht? Nee, op dit moment niet. Het is meer, wordt meer gezien als een vriendendienst voorlopig. Hij is gisteren ondervraagd. Het is stilgelegd. Uh, hij werd niet ondervraagd als verdachte... maar het werd hem te zwaar. En vandaag is het voortgezet, het onderzoek. Groot druk uh, is er op dit moment op deze man natuurlijk. Volgens uh, Italiaanse media zou hij zelfs vrezen dat uh, voor zijn leven... de druk zou zo groot zijn, om de een of andere reden... dat binnen het Vaticaan en alles wat hij aan het doen is... dat, uh, dat hij dus ook uh, bedreigd zou worden. Justitie heeft ook telefoongesprekken afgeluisterd tussen hem... En tussen die um, baas, die vriend van hem, die baas van het grote staatsbedrijf... en daaruit zouden misschien weer nieuwe details naar buiten kunnen komen... over Vatilix en alle problemen binnen het Vaticaan. Want ik kan het niet meer bijhouden, Bas. Het gaat wel lekker daar bij het Vaticaan. Het is inderdaad verwarrend voor iedereen. Elke dag komen er nieuwe feiten naar buiten... Eerst werd deze gotti Tedeschi binnengehaald als de man die het Vaticaan transparant moest maken, de bank transparant moest maken, zwart geld uh, wegverdoezelen. Uh, dat moest een einde aankomen. Vervolgens werd hij een jaar later ver vervolgd voor juist. Het uh, verdoezelen van geld. En uh, nu is hij dus ineens uh, ook weer betrokken bij een andere zwartgeldzaak. En toch denkt men nog steeds dat hij geprobeerd heeft om het transparanter te maken. Maar dat er binnen het Vaticaan andere krachten zijn die niet wilden dat alles duidelijk werd wat er zich in het Vaticaan afspeelt. Goed, ook één ding duidelijk. Deze Gotti Tedeschi komt niet meer terug bij de bank van het Vaticaan. Wie moet er gaan opvolgen? Want wat voor bank is die bank van het Vaticaan dan wel? Nou, je moet je voorstellen, het is een bank met uh, 5 miljard ongeveer, bezit ze, of be be beheert ze. Um, het zijn allemaal rekeningen van priesters, van kardinalen en van enkele mensen die relaties hebben met het Vaticaan. Ik geloof dat er zo'n 30.000 rekeningen zijn. Voorheen waren dat vaak geheime rekeningen. En het zou dus ook heel vaak zou die rekeningen zijn gebruikt door mafiosi, door dictatoren, dictators om geld weg te sluizen. Dat moest dus veranderen, onder druk van de Europese Raad ook. Gotti Tedeschi was daarmee bezig, dat is gestopt. En nu is men aan het denken, in de media wordt al gespeculeerd over een zekere Carl Anderson... De baas van een grote katholieke luis uit Amerika, die hem zou kunnen gaan opvolgen. Hij is de baas van de Ridders van Columbus, een hele machtige lobbyclub in Amerika. Is hij helemaal schoon? Ik weet het niet... Hij is in ieder geval een van de mensen die de oud-president, dus nu, Gotti Tedeschi, heeft weggestuurd. Want hij zat al in het bestuur van de Vaticaanse Bank. Hij is heel machtig en we weten niet precies wat deze man allemaal op zijn agenda heeft. Houd in de gaten. Bas Mesters, dankjewel. De eerste drie voetbalwedstrijden van Oranje op het EK zijn in Garkov. Dat ligt 2400 kilometer oostwaarts vanuit Hilversum in Oekraïne. De meeste fans vliegen, maar sommigen kiezen voor de auto. Eentje daarvan is Arjen Benjamins. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, vertrokken vanmiddag vanuit Almelo. Hoeveel kilometer heeft u nog te gaan? Uh, hoeveel we nog te gaan hebben? Ik denk zo'n uh, 2200. Ach, nog net onderweg dus. En, en waarom doet u dit ja. met de auto? Uh, ja, voor het avontuur. Uh, we zijn met, uh, met vier jongens onderweg. Uh, Jongen, jongens. En uh, ja, we dachten van. Uh, ja, het vliegtuig is duur, ja, het trein is ook duur, auto is ongeveer net zo duur. En Dat is natuurlijk een veel leukere beleving. Daar heb je het over 30 jaar nog steeds over? Ja, denk ik wel. Ja. Uh, hoe, hoe loopt de route? Hoe loopt de route? Via uh, uh, Berlijn ja. uh, gaan we uh, richting Krakau en dan. Uh, ja, de, of de E40 in Polen en Oekraïne uh, richting uh, uh, Kharkiv. Ja, want ik zat even te kijken op de kaart. Dat is eigenlijk één rechte lijn uh, rechtdoor hè, naar het oosten. Ja, ja, in principe wel, ja. Uh, de grens bij Oekraïne schijnt lastig te nemen hobbel te zijn. Daar krijgen jullie dan waarschijnlijk dat avontuur dat jullie zoeken. Ja, dat, uh, dat zal uh, een filetje worden daar, denk ik. Maar ik heb gehoord dat daar uh, wel uh, uh, uh, meer, uh, meerdere douaniers waren... Uh, ze hebben extra mensen aangesteld uh, die ook uh, goed Engels kunnen. En hebben jullie cash geld meegenomen voor als er een probleem is bij de douane? Uh, ja, zeker hebben we cash geld meegenomen. Ja. Ja. En we omkopen, dat daar deinsen jullie niet voor terug? Maar, ja, zien we wel. Maar nee, in principe denk ik niet dat, uh, dat we dat gaan doen. Maar ja, als het, uh, ja dan kunnen we kunnen het misschien proberen als het nodig is. Uh, en wanneer hopen jullie aan te komen? In ieder geval voor Sorry, zaterdag vrijdagmiddag. natuurlijk. Vrijdagmiddag. Ja. En ik neem, neem aan dat jullie niet voor één wedstrijd naar de Oekraïne rijden, toch? 2300 kilometer. Uh, jawel, dat doen we wel. Ja, we zijn niet uh, ja, we zijn een beetje gek, hè? Ja. Oh. Alleen voor zaterdagavond? Ja, en dan gaan we zondagavond uh, uh, weer terug. Oh. We zitten op de Oranje Camping uh, in, uh, in Kerkies. En jullie hebben wel een kaartje voor de wedstrijd? Ja, we hebben een kaartje. Okay. Nou, dat wordt zeker een avontuur en dan ergens volgende week woensdag zo'n beetje terug. Ja, inderdaad. Ja, voor de wedstrijd tegen Duitsland hopen we terug te zijn. Goeie reis. Leuke spelletjes onderweg. Wel. Ja, ik, ik heb de bingo meegenomen. De bingo. Ik zie, ik zie wat Echt? jij niet ziet. Ja, dat soort dingen. Ja. Nou, ja, sterkte ermee. Arjen, ben je mens. Dank u wel. Goeie reis. Dag. Dank Nog even snel naar Parijs. Roland Garros, de kwartfinales is bij de Mannen. Nadal tegen Almagro. Marcella Mesker. Ja, die eerste set tiebreak ging toch naar Nadal met 7-4. En aan het begin van de tweede set plaatste hij een vroege break naar 3-1. Hij leidt dus nu met 7-6, 5-2 Almagro goed. Maar gewoon niet goed genoeg tegen de grote titelfavoriet Rafael Nadal. Nog even gauw kijken op die andere maan, want daar is het spannend hoor. 5-2 was het voor Ferrer tegen Andy Murray. 5-4 is het nu. Dus Murray lijkt terug te komen naar 5-5. Had daar wel zeven breakpoints voor nodig. En uh, uiteindelijk wist hij één keer te breken. Dus spannend in beide wedstrijden. Marcella, tot straks.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 De A50 bij Schaik in Noord-Brabant is in beide richtingen afgesloten... omdat een van de drie middenpijlers onder een viaduct is weggeslagen. Een vrachtwagen botste vanmiddag tegen de pijler. De politie zegt dat er geen acuut instortingsgevaar is... maar neemt geen enkel risico en heeft de A50 daarom afgesloten. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag noemt het gedrag van omstanders in het Laakwartier onacceptabel. Agenten werden gisteravond bekogeld met stenen en vuurwerk... toen ze het huis van een verdachte omsingelden. De politie heeft volgens Van Aartsen doortastend opgetreden tijdens de arrestatie. De relschoppers die de agenten bekogelden worden wat Van Aartsen betreft snel opgepakt. En Jolande Sap blijft lijsttrekker van GroenLinks. In een ledenreferendum kreeg ze 84 procent van de stemmen. Haar tegenstander Tovik Dibi kreeg 12 procent. In haar overwinningstoespraak zei Sap dat GroenLinks nu eensgezind campagne moet voeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. De regen heeft het land verlaten. Vanuit het westen klaart het op. En wel trekken er nog enkele buien over. En een enkele kan ook vergezeld gaan van onweer. En ook vanavond blijven nog wat buien mogelijk. Vannacht zijn er wolkenvelden. Vooral in het westen kan het af en toe nog wat regenen. Het wordt, kou het wordt niet koud. Het koelt af naar 10 tot 12 graden. Morgen is er veel bewolking. In het westen en noordwesten van het land kan de zon af en toe doorbreken. Er zijn, af en toe valt er ook wat regen, maar op veel plaatsen blijft het overdag gewoon droog. De temperatuur is aangenaam, want het wordt 19 tot 22 graden. En dat zijn normale waarden voor deze tijd van het jaar. De wind draait morgen van zuid naar zuidoosten en is zwak tot matig. Aan zee later vrij krachtig windkracht 5. En morgenavond trekt een nieuwe regenzone vanuit het zuidwesten binnen. Namorgen blijft het wisselvallig. Vooral vrijdag is een onstuimige dag met veel wind, buien en zware windstoten. In het weekend wordt het wat rustiger, maar het blijft wisselvallig. ANEB Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Er zijn vooral problemen in het zuiden, ten oosten van Os... Ook op de A13 is het misgegaan, van Den Haag naar Rotterdam. Er staat tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein 13 kilometer stil. Er staat al een hele tijd een kapotte vrachtwagen en die blokkeert de rechte rijstrook. Ja, en dan die A50. Die is voorlopig in beide richtingen dicht ten oosten van Os bij knooppunt Paalgraven... door de aanrijding met het viaduct. Er staan lange files. Voorlopig kunt u beter omrijden, zowel vanuit Arnhem als vanuit Den Bosch. Via knooppunt Deil over de A2 en de A15. Als u dat niet doet, komt u een lange fiets terecht op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor knooppunt Paalgraven 10 kilometer. De A50 van Arnhem naar Eindhoven is nog beroerder. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 14 kilometer stilstaan. Sluit daar vooral niet aan, want u kunt daar geen kant op. En de A59 loopt vol vanuit Den Bosch. Tussen Rosmalen en knooppunt Paalgraven 11 kilometer.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 Zes over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Frankrijk. Daar is vanmiddag herdacht dat 68 jaar geleden. de geallieerden begonnen aan de invasie van Normandië, d -Day. President Hollande woonde een plechtigheid bij in het Normandische Kaan. L'aube du 6 juin 1944 n'était pas comme les autres. Elle annonceait la fin d'une nuit qui avait duré 1500 jours. Les nuits. De ochtend van 6 juni 1944 was als geen ander, zegt hij. Hij kondigde het einde aan van een nacht die 1500 dagen duurde. De nacht van de bezetting. Op zo'n dag als vandaag is er minder interesse in Frankrijk voor het Duitse verhaal. Ondanks de zichtbare sporen van de Duitse verdedigingslinie, de Atlantiekwal. Het hek is opengemaakt. We gaan naar binnen. Oké, okay, zaklamp bij ons. En dan gaan we dan in het voetspoor van de Duitse soldaten. Oké, het is ongeveer een meter entré, zand. We zijn teruggekomen. gelukkig, goed de grille was Ze waren helemaal opgekomen met een obstakel. zo Het was moeilijk om te zien uh, hoe ze naar binnen moesten komen, want alles was geblokkeerd. Een meter zand stond hier. Maar ja, dan kom je binnen en dan staat het er ook meteen AR 3601, 1943 opgeleverd. Toen we precies hebben we het <truimert> gehoeven, hoe de deur naar de andere zaal. De structuur is vaak intact. Verbluffend dat de structuur eigenlijk nog geheel intact is. Half onder het zand. Ingegraven bij het plaatsje Arcation, ongeveer ter hoogte van Bordeaux. Een van de duizenden bunkers van de Duitse Atlantikwal... Die liep van Noorwegen tot aan Baskeland. Wordt nu dus opgeknapt door Gramassa, de organisatie van Marc Mantel. Bedoeld om ook dit deel van de nationale geschiedenis te behouden. En om er meer van te weten te komen. Voilà, deze zijn present. Ze zijn op onze plagen, op onze kotten. we ze moeten En patrimoine. We moeten deze bunkers ons weer toe-eigenen. Onderdeel maken van ons historisch erfgoed. Maar hier buiten de bunker zie je de praktijk. Er zijn hier namelijk twee restauratiewerkzaamheden tegelijk gaande: eentje van de bunker, gesteund door de gemeente. En pal daarnaast eentje van de vuurtoren door het plaatselijke VVV. Compleet van elkaar gescheiden. Alsof ze niet bij elkaar horen. Les travaux, ça va plus vite que les mentalités. Donc là, il faut qu'on discute tous ensemble. En qu'on fasse pas, chacun de notre côté, notre projet. De stem van Marine Rocher van de gemeente, die dus uitlegt dat de werkzaamheden sneller gaan. Dan de mentaliteitsverandering. Want natuurlijk had de gemeente liever gezien dat beide projecten hand in hand zouden gaan. Maar het herstel van de Atlantiekwal is in Frankrijk omstreden. Onder meer vanwege de angst bij sommigen dat de restauratie wordt gezien als een verheerlijking van de naties. La de vit toujours. Je pense qu'il y a vraiment une grande barrière. Dat peur à beaucoup Nog veel angst en onbegrip. En dus veel werk aan de winkel voor Gramassa. Dat blijkt als Mark en ik aankomen bij hun nieuwste project. Een bunker bij het plaatsje La Hume. Moffekak, Bosch. Laat deze schande begraven, heeft iemand erop gekalkt. Iemand die het project duidelijk niet ziet zitten. en die dat op niet mis te verstane wijze aan Mark duidelijk wil maken. En dat is een probleem de ik neem het niet alleen over de muren Atlantique, maar dat is een probleem van de société. Het zijn de mensen die de plus violent zijn, de plus virulent, alors qu'ils sont minoritairs, die eindigen met hun choque. Een minderheid die zich op deze manier manifesteert, maar een groot probleem van onze samenleving, zegt Mark. Hij is in verlegenheid gebracht, maar hij is niet van slag. Met zijn blote handen pakt hij water uit een plas en begint te poetsen. Een verslag van het Normandië van Ron Linker. Een bijzonder lesuurtje voor zo'n veertig studenten aan de Erasmus Universiteit. Hun docent, voormalig ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet. Kortom een masterclass. Achter gesloten deuren, want elk woord van Trichet kan nieuws opleveren. Zo leerden de studenten. Onze eigen nieuwsjager Nick Wouters wachtte geduldig voor de deur van het college Oh, jackets. Oh, oké. Ja, ik heb het. Je hebt het Studenten zijn net op de foto geweest met Chrisje. Ja, het is vooral interessant omdat je hem op tv ziet en in de kranten heel erg veel. Um, is het een autoriteit is het. Uh, deze man heeft acht jaar de ECB geleid. Dus uh, op dat gebied weet hij heel erg veel en is het heel interessant om zijn mening over uh, nu het meest kritieke vraagstuk te horen. Wat heb je van hem geleerd? Uh, vooral vertrouwen houden en niet meegaan met de publieke opinie. Uh, dat was denk ik het belangrijkste punt wat hij uh, aan wilde geven. Dat op het moment dat het even slecht gaat wel vertrouwen inhouden. Want op het moment dat je meegaat met de publieke opinie, dan uh, is het helemaal een aflopende zaak. Is dat ook het belangrijkste wat jij geleerd hebt? Nou, ik vond het ook heel interessant om te zien hoe die uh, antwoord... Er wordt heel erg naar de bankier gekeken altijd natuurlijk, centrale al bankier. En hij geeft heel erg uh, ja, gedegen antwoord, echt op nuances, vrij lange antwoorden. En zo zie je wel dat, het, uh, ja, dat, je, dat je op zo'n manier moet antwoorden als alles wat je zegt op een goudschaal wordt gewogen. Dat afwegen van woorden, dat maakt hem ook soms wat saai in de antwoorden, want hij kan niet alles zeggen. Was dat bij de masterclass ook zo? Nou ja, je weet van tevoren al natuurlijk dat op het moment dat hij hier een hele flinke uitspraak zou doen, dat dat morgen in een aantal kranten wordt geciteerd. Het was achter gesloten deuren. Uh, ja, maar ik denk dat hij ook daar alsnog voorzichtig mee is. Uh, want op het moment dat hij nu zou zeggen dat uh, nou, in ieder geval een hele gekke uitspraak, dat komt naar nou, de kans dat het uitkomt is heel groot. En dan wordt hij daarop aangekeken. Dus daar wisten we van tevoren al dat er waarschijnlijk geen hele flinke uitspraken zouden komen. Het was ook wel leuk. Hij gaf ook zelf het voorbeeld. Uh, gisteren is in Spanje door een minister gezegd van nou uh, Spanje kan nu niet meer lenen op de markten. Uh, daar bedoelde die minister eigenlijk iets heel anders mee. Maar dat heeft een enorm effect nu, omdat iedereen denkt, oh, Spanje denkt zelfs, zelfs al dat het misgaat. En dat gaf hij ook zelf als voorbeeld hoe erg je moet oppassen met wat je zegt. Is Trichet een uh, voorbeeld voor studenten zoals jij? Ja, het is een uh, hele integere man. Uh, intellect heeft hij en hij heeft een visie. En het is prachtig dat hij dat wil uh, delen met studenten. I'm from Greece. I'm really familiar with, uh, with the met de problemen problems of the Greek society now, Where, because uh, we've, we've got a social crisis now here in Greece. Why didn't you tell him that? uh you don't you don't you don't have a you don't have the opportunity to talk that much and um het it would, it be niet because want het is not absoluut zijn fault. Ik had hem willen vragen eh, in hoeverre we eh, zeg maar, de problemen die er nu zijn met eh, zuidelijk Europese landen, die niet al in 2002 aan kunnen zien komen. Aangezien de situatie in die landen eh, niet zeg maar, van de laatste vier jaar is. Maar zoals ook eh, iemand eh, in de zaal aangaf die uit Griekenland kwam, van, dat zijn problemen die we al 200 jaar hebben. Eh, dus eigenlijk staan we nu voor niks nieuws, alleen wordt er nu zeg maar, het, het zoeklicht in één keer opgezet. Wat nemen jullie hiervan mee in jullie carrière? Ja, dat in principe zeg maar, economisch tijd altijd terugkomen. Er zijn altijd de conjectuur eh, dat het slechter gaat, dat het beter gaat en dat daarin het belangrijkste is je hoofd koel cool te houden en niet mee te gaan met alle opportunistische meningen van nu de euro uitgaan. Eigenlijk eh, nee, Gewoon vast blijven houden en dan komt het eh, zeker goed. Een verslag van een uurtje trichet of the record. Vanavond is hij on the record in Nieuwsuur. Nog twee dagen, dan begint het EK voetbal. En dat was een reden voor Michel Platini de internationale pers te woord te staan. Het ging over veel zaken, het ging amper over het voetbalspel zelf. Bien sûr, uh, je connais, uh, la chanson. UEFA-baas Platini kent zijn klassieken. Het gaat bij de persconferentie helemaal niet over het naderende voetbalfeest, nee. Het gaat bijvoorbeeld over de BBC-documentaire Stadiums of Hate... waarin racistisch geweld en antisemitisme rondom de competitiewedstrijden in Polen en Oekraïne worden getoond. Voor dit probleem van racisme is facile, makkelijk. que beaucoup, veel, veel, veel, veel landen sont confronteerd à dit probleem. Racisme, pareert Platini, komt in vele landen voor. En... Ik denk niet dat het probleem is, maar het is het probleem de société. Ik Het is geen voetbalprobleem, maar een maatschappelijk probleem. En Daar gaat Platini niet over. Maar hoe gaat hij dan om met bijvoorbeeld Balotelli, de donkere Italiaanse spits. Die dreigt van het veld te lopen bij racistische uitingen? Het is niet meneer Balotelli, de joueur, die is responsable van de arbitrage. Het is de arbitre die is responsable van het match. Mag Balutelli helemaal niet zelf beslissen, zegt Platini... dat is een zaak van de scheidsrechter. Weglopen van het veld zou zomaar een kaart kunnen opleveren. Er is een probleem dat wel echt een voetbalprobleem is... in de ogen van Platini. Matchfixing, het beïnvloeden van wedstrijden... het wedden op eigen duels ook. Dat raakt het hart van de sport en daar treedt de UEFA dan ook keihard tegenop. Doe je een matchfixing, dan speel je nooit meer. En dan toch een voetbalvraag. Merci. Alors, wie gaat er eigenlijk winnen dit EK? Il y a toujours celles qui sont de favorites et celles qui sont difficiles à battre. J'ai des équipes qui sont favorites. C'est l'Espagne, l'Allemagne, qui jouent à 100%. Et vele vele ploegen kunnen het ze moeilijk maken. Il y a beaucoup beaucoup beaucoup d'équipes qui peuvent les battre. We are ready. Dat was Michel Platini, Edwin Cornelis was bij zijn persconferentie. En nog meer echte voetbalzaken straks. De eerste wedstrijd van Oranje wordt gefloten door een Sloaak. Van de oud-scheidsrechter Van de Ende we, horen we zo direct of dat een goede is. Verkeersinformatie. Problemen bij de A50 vanmiddag. Die staan bovenaan de lijst, denk ik, Wijnand. Ja, dat is toch wel het probleem van deze avondspits. Want de A50 die blijft voorlopig in beide richtingen dicht... tussen Ravenstein en Knoop en Paalgraven. Wat te maken oh. met een, ja, een vrachtwagen die een viaduct heeft geramd. Nou, dat uh, gaat lang duren en er staan lange files in beide richtingen. Ook vanuit Den Bosch. Omrijden is het beste advies. En deze snelweg dus vermijden... Dat kan over de A2 en de A15. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. En tijdens die fileberichten hoorden dat het geen Slovaak is... maar een Sloveen, Damir Skomina. Hij leidt de eerste wedstrijd van Oranje tegen Denemarken. Mario van den Ende, goedemiddag. Goedemiddag. De voormalig scheidsrechter, maar daar hoef ik eigenlijk niet bij te zetten. Um, Skomina, kent u die? Ja, ja, ik heb hem dit jaar een aantal keren zien fluiten. Onder andere de wedstrijd in Chelsea-Benfica. En hij is ook nog actief geweest bij een halve finale in de Europa League. Dus heb ik een goed beeld kunnen krijgen. En wat ja. voor beeld is dat dan? Nou, ja, beeld is. Ja, kijk, Nederland-Denemarken. Ik denk dat ze die toch niet helemaal ingeschaald hebben op de absolute topwedstrijden. Want uh, als ik hem kwalitatief moet beoordelen, dan denk ik dat hij in de middengroep zit van de scheidszet die zijn uitgenodigd. En Dat hij nog niet aan het uh, echte niveau van, van Stark, Solly of uh, Kassai zit. Die ze waarschijnlijk achter de hand houden voor de echte topwedstrijden... zoals Nederland-Duitsland en Nederland-Portugal. Uh, Als we kijken naar de getallen van Scomina... klopt het dan dat deze man redelijk snel zijn kaarten trekt? Nou ja, die wedstrijd, uh, bij Chelsea deden dat wel. Dat kwam hij geloof ik op 8-9 stuks uit. En uh, ja, Ik denk dat het uh, ook een beetje te maken heeft... het is de eerste wedstrijd van, uh, van het toernooi van die groep. Uh, er zijn natuurlijk al vier wedstrijden gespeeld... Dus dan heb je kans dat, dat er al een, bijvoorbeeld een bepaalde lijn getrokken is door scheidsrechters. Je weet nooit hoe ze geïnstrueerd worden, want de scheidsrechters worden angstvallig uh, ja, in een soort sectevorming uh, achter. Achter, eh, achter gesloten schermen, ze mogen niks zeggen. Dus ik, ik heb ook nog niet echt de instructies eh, gehoord. Maar er zal ongetwijfeld in het begin van het toernooi altijd weer een, een strenge naleving van de regels zijn. Hè. Bijvoorbeeld de tackle van achteren die zal aangepakt worden. En dan denk ik dat deze schrijver in ieder geval wel iemand is die de regel dan eh, volgt. En de, de, de commissie richtlijnen volgt. Waardoor die de kans is dat er snel uh, kaarten zullen vallen, ja. Dat is wel interessant als je kijkt natuurlijk naar het uh, WK van 2006. Uh, dat liep toen gigantisch on, uh, uit de hand als je kijkt naar de wedstrijd uh, Nederland-Portugal... die volgende week op het programma staat. Die wedstrijd, wat was het? Vier rode kaarten, 16 keer geel. Ja, dat was een uh, aardig Guinness Book of Records. Uh. Ja, maar dat, ja. zijn dat dingen waar de UEFA rekening mee houdt qua de inzet van de scheidsrechter? Nou ja, als, het, als het goed is natuurlijk wel. Kijk, als ze, als ze goed geselecteerd hebben, dan weten ze natuurlijk wat voor uh, ja, wat hun sterke en zwakke punten zijn. Ja, het, het heeft ook te maken met de instructies, maar ook met het, met het aanvoelen van de scheidsrechter zelf... Uh, van zo'n wedstrijd. Kijk, als je de wedstrijd die u net zei van uh, Nederland-Portugal uh, op het WK... Ja, dat was gewoon uh, vanaf het begin af aan een, een grote schoppartij... waarin de scheidsrechter gewoon veel te langmoedig optrad... waardoor hij dus ja, eigenlijk uh, de spelers vrij spel gaf. En, uh, ja, en op dit uh, absolute... Uh, ja, een negatieve record uh, terecht van. Bent u iemand, uh, meneer Van der Ende, die poeltjes invult? Ja hoor. Van tevoren? Ja, wij gaan als ja, presentator. Het is nu ook weer legaal, heb ik begrepen. het dus <laughs> ja. mag weer. Ja, ja nee, ik, ik probeerde niet u erin te laten lopen hoor. En wij moeten ja. ook als presentatoren allemaal vragen beantwoorden. En ik, ik krijg net de eerste voor vrijdag binnen. Ik denk, uh, u, u bent toch aan de lijn. In welke minuut van Polen-Griekenland valt de eerste gele kaart? Uh, ik denk uh, binnen de, Ja, laten we een kwartier houden. 15 minuten. Ja, ja, ja. Ik neem uw antwoord gewoon uh, over voor de pool. Oké, okay, nou goed, dan delen we het samen. <tie> Mooi. <tie> ja. wil, je nog een naam, wil je nog een naam ook hebben of niet? <tie> uh, ja, doe maar. Nee, nee. Dat, dat, dat wordt moeilijk bij. Uh, ik denk binnen een kwartier. We de. Uh, in 15 uh, minuten. scheidsrechter loopt die Spanjaard. Die heel snel uh, ook weer, ja, de lijn en zijn stempel wil zetten. Ja. Goed, 15 minuten. Dank. Staat genoteerd. Iedereen wil zijn stempel zetten. U ook in dit programma. Mario van de Ende. Dank je wel. Graag gedaan. Om de economie weer te laten groeien... zou Nederland veel vaker een voorbeeld aan Duitsland moeten nemen. Dat vinden Nederlandse ondernemers. En dat hebben ze vandaag laten weten aan het ministerie van Economische Zaken. De Duits-Nederlandse Handelskamer zette de puntjes van aandacht op een rij. U hoort ze van Peter van der Meerschout. Om jaloers op te worden... Welkom tot den Houten Nachrichten, lieve toeschouwer. Het Duitse journaal meldt regelmatig blije berichten over de groei van de economie. Hoe schril steken dan onze cijfertjes af tegen die berichten? In Duitsland geldt resultaten uit het verleden bieden een garantie voor de toekomst. Bernard Fortuyn, lid van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland. Ja, in Duitsland zie je natuurlijk heel duidelijk, uh, als iemand een beslissing neemt en een beleid inzet, dan wordt het vervolgens ook uitgevoerd. En in Nederland stellen we het voortdurend weer opnieuw uh, ter discussie. Ik wil niet zeggen dat dat alleen maar slecht is, helemaal niet. Ik bedoel, we leven in dit, dit prachtige land hier in Nederland en uh, de discussie die we hebben over dingen is ook hartstikke goed, maar het zou toch wel beter zijn als we iets meer van het consistentie en jongens, we hebben een besluit genomen, die kant gaan we nou gewoon op en we gaan het gewoon. Doen. Je zou bijna zeggen: dat je kan beter daar investeren en daar ondernemen dan hier. Ja, nou ja, goed. In ieder geval is het wel zo dat het in Duitsland gewoon hartstikke goed gaat. En dat komt omdat men daar de goede dingen doet en consistent een bepaalde weg inslaat en die, die vervolgens vervolgt. En wij zitten hier een beetje te rommelen in de marge. Die kansen liggen er. Merkt u bij de politiek dat daar dat die kans ook wordt gegrepen? Ja, soms denk ik van wel. Als ik dus kijk naar dat lenteakkoord dan denk ik, nou geweldig, hè? zeven weken zitten praten in het katsenhuis, lukt uiteindelijk niet. En dan in een paar dagen tijd zien we toch kans om iets in elkaar te spijkeren. Um, maar vervolgens trekken we het weer terug. Dus ja, ik, ik ben hoopvol op bepaalde momenten um, en teleurgesteld op andere momenten, omdat het dan weer teruggedraaid wordt. Wat voor gevolgen heeft inconsistent beleid, zwalkend beleid van de afgelopen jaren door de Nederlandse overheid? Wat voor gevolgen heeft dat voor ondernemers? Voor internationale ondernemers dat ze hun heil elders zoeken. Dat kost, geld. Dat kost, absoluut dat kost banen. geld. dat kost absoluut geld en dat kost banen. Dus dat is heel erg belangrijk dat we dat goed op orde krijgen. En dan kunnen we een voorbeeld nemen aan onze oosterburen. Er zijn zeker hele goede dingen in Duitsland. En met name op het gebied van de maakindustrie is Duitsland natuurlijk toch wel een voorbeeld. Dan 13 juni, Nederland-Duitsland. Zouden we daar ook een voorbeeld aan moeten nemen? Daar moeten we nu gewoon echt winnen. Een verslag hoorde u van Peter van de Meerschout. Wie is er aan het winnen op roland Garros? Tennis in Parijs? Twee kwartfinales, Marcel. Mesker, ik zag het net even wat parapluus de lucht in gaan. Ja, een paar druppeltjes. Beide banen werden ook gestopt. De spelers mochten niet van de baan. Ze zeiden het is maar heel eventjes. Dus een korte onderbreking. Maar nu wordt er weer volop gespeeld. En ja, wie wint er? Dat is natuurlijk Nadal. Die won die tweede set makkelijk. Hij had eerst al een tiebreak gewonnen tegen zijn landgenoot Almagro. En de tweede set met 6-2. Het staat nu 1-1 in de derde set. Als je kijkt naar Nadal en je vergelijkt hem met vorig jaar, speelt hij echt een klasse beter. Vorig jaar. Knieën ingetaept. Uh, weinig vertrouwen, want hij had een aantal keren van Djokovic verloren. Zelfs oh, op Greffel. Uh, speelde een vijfsetter in de eerste ronde tegen John Isner. Zat niet lekker in zijn vel. Won het toernooi goed. Nou heb je 2012. Speelt hij steen goed. Heeft geen wedstrijd verloren op Greffel. Uh, verslaat alles en iedereen dik. En uh, ja, uh, gaat hij gewoon af op zijn zevende titel. Dus uh, Nadal in topvorm. Twee sets tegen 0-1-1. Murray verloor de eerste set met 6-4. Daar kan het nog wel eventjes duren. 2-1 Ferrer ook in de tweede set. Marcella Mesker. Het NOS Radio 1-Journal Media Overzicht. Zijn linkse partijen, zoals de PvdA, echt van die potverteerders? Zijn CDA en VVD echt zuiniger dan links? Dat beeld in verkiezingstijd uh, dat vaak opdoemt, klopt niet, schrijft het NRC Handelsblad. De krant maakte een historisch overzicht van begrotingstekorten op basis van CBS-cijfers. Het kabinet Den Uyl bijvoorbeeld kampte inderdaad met tekorten, maar die waren veel minder hoog dan in de jaren erna met het CDA en de VVD in de regering. Amsterdam is onverwacht veel geld kwijt aan het vervangen van stoplichten, schrijft het Parool. De komende vier jaar gaat het om bijna 7,5 miljoen euro. In de meerjarenplannen is wel geld gereserveerd voor vernieuwing of vervanging van kruispunten, maar niet van verkeerslichten. D66-raadslid Bouwmeester is verbijsterd. Dit kan toch niet? Als je een kruispunt aanpakt, weet je toch dat je stoplichten nodig hebt? Dominee Gemdaad is nu al sportzomer misselijk. In zijn column op de site van de Volkskrant gaat Gemdaad, Paul Hane, tekeer tegen alle sport in de media. Hij had zogenaamd een ontmoeting met een overspannen mevrouw. En ineens zegt de vrouw tegen mij, zegt de vrouw tegen mij, doorbieden grem dat ik ben zo verschrikkelijk sportsobermisselijk. De hele dag hoor je de hele dag hoor je op de radio sportsober dit en sportsober dat, en ook op televisie sportsober zussen sportsober zo, en doorbieden grem dat je ziet al die deskundige oeverloos lullen en kwijlen. en dat die verschrikkelijke sportsober commentatoren die walgelijke ijdeltuiten. doorbieden grem dat ik ben echt kots en kots misselijk. Maar wat is het heerlijk om even te uiten. Ha, ha, ha, nou, vanaf vrijdag hebben we er zin in. De Radio 1-sportzomer op deze zender. Op dezelfde site maakt volkskrant-columnist Paul Onkenhout zich druk over Graatje. Dat is de welbekende Oranje-Indiaan die is neergestreken op de Oranje-camping in Garkov. Onkenhout moet niet veel van die trommelende supporter hebben. Er zijn ergere dingen te verzinnen, maar leuk is het niet. Die opmerking komt hem op boze reacties van lezers te staan. Wat een rezeur. Geweldig toch dat wij zulke enthousiaste supporters hebben? Een en al enthousiasme is er ook op de Alp du waar Nederlandse sportievelingen twee dagen lang geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Ruim 8000 deelnemers fietsen de berg op voor het goede doel. Er is zelfs iemand op een skelter. Op de site eh, opgeven is geen optie, eh, zie je een heleboel aanmoedigingen. Het is weer feest op de top, zelfs de zon breekt door, staat er. Op internet circuleert een videoclip van president Obama die de populaire tophit zingt Call Me Baby. Hoewel zingen, de clip is samengesteld uit losse woorden uit toespraken en is En hoe vaak is deze clip inmiddels bekeken in twee dagen tijd? Drie en een half miljoen keer. Tot zover het mediaoverzicht. Na zes zijn we terug. Dan aandacht voor het ongeluk op de A50 bij het viaduct. Tot zo. Vrijdag dag 1 van de Radio 1 sportzomer En de aftrap van het EK voetbal. De wedstrijd is begonnen. De eerste balomwetelingen zijn er. In groep A om 6 uur Polen-Griekenland. En op kwart voor 9 rusland Tsjechië. Luister naar de Radio 1 sportzomer en mis niks van het EK. Vrijdag op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Beeldegansen.nl Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNoordjeJazz.com Dit is Radio 1.